<laughs> 89 tot 91 zo wat je daar ziet huh? toen al wat je er ook een squawk uitkwam dat teken veel vond je er over de, de, de, de, ja. uh, musical <laughs> het eind jaren 70 nee dat was het uh... Het liedje was altijd het slot van Alfred. Tenminste, ik keek daar nooit naar, natuurlijk was ik al veel te oud voor. Maar... Dat was in 1989, ja. toen het uitkwam, was ik vier jaar oud. Ik keek er altijd naar, ja. ja. hè? Uh, maar daar werd het eindje dus, uh, daar zongen ze altijd: Tot de volgende keer, dan zien we je weer bij de Fara. Dat Wat? was altijd. Uh, dat, uh, dat, dus vandaar dat ik dat. Uh, dat schiet mij altijd binnen als ik dit nummer hoor: Tot de volgende keer, dan zien Maar we gaan nog helemaal niet weg. Nee, nee, nee, nog lang niet. Nee, nog lang niet. We gaan wel even naar het nieuws en de boodschappen, denk ik, zo Waarom? ongeveer. Ik heb er geen zin in. Nee? Nee. Waarom niet? Nou ja, ik heb net boodschappen gedaan. Ja, maar goed, we moeten toch weer die prachtige reclame van Sirke Antwoord horen. Want dat, dat kan <laughs> ik niet zonder. <laughs> Dat kan niet. Als jij een weeklang Circus voor niet hebt gehoord, dan heb jij volgens mij uh, no, uh, de een depressie. Dan heb ik een depressie en dan kijk ja. ik helemaal af. Verschrikkelijk. Um, we gaan zo naar het uh, nieuws en het weer, dames en heren. En na de pauze, na de, al die toestanden, gaan wij natuurlijk gewoon weer vrolijk verder met onze prachtige platen. En u heeft voor ons ook nog te goed de confrontatie. Ja, tussen de Beatles en de Stones. Tussen de Beatles en de Stones. Dat gaat weer mooier worden. Ja. Alfred, je ook eens kwak. Ja. Gaan we straks kijken.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 Your love on me, why? Saw you in the corner on the moment I walked in. Saw your lonely face across the room. No, I won't forget you and the way it might. Why did you have to leave so soon? You know I hate to think that someone Could have loved you more than me And at times like this I'd be right by your side Lay your troubles on my shoulders Put your worries in my pocket. Rest your love on me a while Oh baby lay your troubles on my shoulders Put your worries in my pocket rest, rest. your love on me Oh Snip, snip, goed oh, gevoelig. Andy Gip, het jongere broertje van uh, Robin, Maurice en uh, Barry natuurlijk. Uh, um, veel te vroeg overleden trouwens, maar al heel jong. Um, maar uh, hij was toen de tijd dus wel een ster. En hij mocht natuurlijk een prachtig duetje zingen. Met Olijfje. Ja, nou ja, wie zou dat niet willen? Hè? Met Olijfje. Toen de tijd. Het was best een appetijtelijke appertijdelijk, uh, jonge dame. Die Olijfje. Oftewel Olivia Newton John. Uh, ze had ongeveer net zo'n beetje het grote succes natuurlijk. Achter de rug met John Travolta van Greece. Dus zij was op dat moment echt uh, top of the bill. En Greece kwam in 1978, zoals u weet. En dit concert is opgenomen op 9 januari 1979. Um, l -l -l -l -l. So. I put a spell on you. Oh? Ja, vind ik wel. Vind je dat wel? Jawel. Oh? Jij niet? Neem je het over? Ja. <laughs> I put a spell on you, dames en heren. Is een van de prachtige werkjes die in vele uitvoeringen... Um, uh, zijn te beluisteren. Om het zo maar te zeggen. En uh, er zijn natuurlijk vier uitvoeringen die uh, daarbij heel erg in het oog springen. Uh, onder andere die van Nina Simone. Uh, prachtige uitvoering. Uh, Queen's Clearwater Revival mm. heeft zich er ook aan vergrepen. Uh, ook een prachtige uitvoering. Erg lang, maar ja. <laughs> wel mooi. Uh, Alan Price, met zijn Alan Price set, die deden het ook. Weer op een totaal andere manier, maar ze deden het wel. Alan Price was toen net uit die Animals gestapt en uh, begon met zijn Alan Price set. En hun eerste hit was natuurlijk I Put A Spell On You. Maar uh, ook Them heeft het gedaan. Ja, ook Them, van deze LP Them Again uit 1966... Um, dus die prachtige standaard, eigenlijk een popstandard, mag je wel zeggen. En dat nummer dat heet dus, ook zei het al, I put a spell on you. Van Morrison. Your mind. You better stop the things you do on you because you're I'll say I'm yours right now. I'll put a spell on you. Because by a two, die, thy too, yo. Prachtige versie van, dit, uh, van deze Pop popstandard. Uh, geschreven door de ene meneer Hawkins. Het is, al een, uh, het is al een vrij oud nummer trouwens hoor. En, um, maar dat moet nog even... Nou ja goed, het maakt ook niet zoveel uit nu. Uh, I put a spell on you. En ik zei het wel, er zijn eigenlijk vier belangrijke in het oog springende versies. Alan Price, Nina Simone, Cleaners Clearwater Revival en deze van Them. Maar er zijn er nog veel meer. Natuurlijk. I put a spell on you. Herman van Veen komt weer aan bod. Dames en heren, ja, ja. En uh, van die LP in Vogelvlucht. Een soort verzamelaar die uh, uitkwam toen hij uh, een aantal jaren in het, uh, in het vak zat. 1987 uh, kwam, kwam deze plaat uit, als ik het goed heb. als ik het goed gezien heb. Ja, ja. klopt. Maar ik heb het goed gezien, hè? Ja, je uh, hebt het heel goed gezien. Uh, 1987. Het was eigenlijk uh, een beetje de overgangsperiode tussen de LP en de CD, dames en heren, want... Uh, ja, alles werd in die tijd, omdat de CD eigenlijk pas zo'n beetje in 83, geloof ik, 82, 83 uh, geïntroduceerd is, kwamen toen al die dingen nog wel uh, dubbel uit. Zowel op muziekkassetten als op LP als op uh, CD. Uh, later is dat veranderd. De LP's zijn een beetje in de vergetelheid geraakt. Tot aan nu, want, dames en heren, u begrijpt het, uh, vinyl is weer helemaal in maart 1983. Toch. En de ja, ja. eerste was in Japan in oktober 1982. Ja, ja. ja. Het is een uitvinding van... Uh, het is een Nederlandse uitvinding. Hè? Ja. Van, uh, Gezamenlijk ontwikkeld door Philips en Sony. Ja. De mogelijk? eerste cd ter wereld is gefabriceerd op 17 augustus 1982. Ja. Door het Philips onderdeel Polygram. In Zo. Langenhagen. Zo. Ja. Nou, fantastisch. Het is maar dat je het weet. Ja. Maar wij houden het gewoon toch lekker bij de LP's. Ja. En de LP's gaan de CD ook zeker overleven. Want de CD heeft zo langste tijd wel gehad, denk ik zo ongeveer. Want binnenkort downloaden we alles. Hè? Ja, dan gaan we niks meer kopen. Dan downloaden we gewoon. Al. Ja, we kopen het wel, maar we kopen geen fysiek uh, product We kopen meer. het als uh, digitaal. Ja, zo is dat. Jawel. Herman van Veen gaan we doen. En dat nummer dat heet... De bom valt nooit. Ik hoop het. Ja, ik ook. Mijn leven is totaal ontwricht, ik voel me overboord gegooid. Vandaag las ik dit nieuws nieuwsbericht, de bom valt nooit. Maar zal de bom daar echt niet vallen, wat moeten we dan met z'n allen? Zolang een toekomst ons ontbrak, leefden we dood, op ons gemaakt. Zij keken met een voorste blik, nog maar voortdurend naar de grond. Nu is tot onze grote schrik de hele wereld kerngezond. Moet het nu uit zijn met die kater, moeten we denken over later. Ach dat gezeur van het heeft geen zin. So then, uh, staan bij, elk, uh, bij deze LP, ik weet niet of het op de CD ook zo is, maar bij deze LP wel, uh, staan altijd wel leuke commentaar, commentaren bij elk liedje. Uh, de bom valt nooit, die tekst is van Willem Wilmink. Uh, de, ja, de tekst is van meneer Willem Wilmink. Het hele nummer trouwens, geloof ik, als ik het goed zie. Want ik zie er niet uh, bij staan wie de muziek geschreven heeft. Maar in ieder geval de tekst is van Willem Wilming. En als commentaar schreef hij erbij... Uh, de bom valt nooit, is een reactie op regels als... Jij moet nog huiswerk maken voordat de bom valt. Uit het liedje De Bom van Popgroep Doe Maar. Het uh, doemdenken als reden om je huiswerk niet te maken. Die vlieger gaat niet op, kinderen. Ja, dat vind ik leuk. Moet ik mijn huiswerk maken? Ja. Ik ga al. Ja, ja je moet je huiswerk Voordat de bom valt. Hè. Ja, dat altijd. Maar we weten nu, de bom valt nooit. En uh, <laughs> Dit liedje is al een jaar of twintig oud. Dus, en die bom is nog steeds niet gevallen. Hey, 1983, hè? Ja. Komt het nummer vandaan. Ja. 2 uh, mei. Ja, dus uh, nou, die bom is nog steeds niet gevallen. 2 april, sorry, 2 april, sorry. Okay. 2 april. 2 april. Goed, de bom valt nooit. En een tekst is van Willem Wilmink. Dat ook nog. En gezonder door Herman van Veen. Uiteraard. Als je het nog niet doorgaat. Als je het nog niet doorgaat. <laughs> UNICEF. Ja. De kinderorganisatie van de Verenigde Naties. Opkomend voor de belangen van kinderen in de hele wijde wereld. En vooral zorgen dat kinderen rechten hebben. En dat kinderen tenminste ook een beetje levenswaardig uh, leven hebben. Um, want er zijn natuurlijk nog hele gebieden in uh, deze wereld waar dat zeker niet het geval is. Ik zag toevallig vanmorgen in het nieuws weer iets over, uh, over Haiti en zo. En dan denk je, jezus, je zal daar toch maar wonen en je zal er maar kind wezen. He? Dan uh, mogen die uh, verwende strontjes in Nederland toch maar heel erg blij zijn met, uh, met wat ze hier hebben. Als je dat tenminste vergelijkt, dat is... Uh, nou, een vriend van wel. mij die is voor artsen zonder grenzen bezig in, ja. in een of andere woepiwappieland. In ja. 40, maar ook met die kinderen en dat, hij is even drie dagen terug geweest en die verhalen die je dan hoort, ja dat zei hij, hij waardeert meteen gewoon het toilet hier alweer. ja en dat stromende water en een dak boven je hoofd en geïsoleerde muren ja precies raar is dat hè daar leven ze in tentjes precies en hebben ze geen uh, dingen dus als men komt uh, om steun voor Unicef dames en heren dat uh, is altijd goed natuurlijk daar moeten we altijd aan geven want is... www.unicef.nl hè ja dat Denk is ik. dat is gewoon een uh, fantastische organisatie Um, die er toch echt wel aan werkt dat kinderen al in aller landen gewoon iets leefbaarder leven krijgen. Vandaar, um, dat concert dat op 9 januari 1979 gedaan werd in de zaal van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Uh, met een keur aan topartiesten en nu komt hij dan echt. Rod Stewart met Do You Think The I'm Sexy? Rod Stewart. Doe je think een gaps, If you really need me, just reach out and touch me. Come on, sugar, let me know. If you, if you, if you really need me, just reach out and touch me. If you want my body, and you think I'm sexy? Come on, sugar, let me know. If you find my Ja, ja. Groot applaus voor Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy, live opgenomen voor een deel althans in de hoe heet het in de General Assembly van de United Nations in New York City op 9 januari 1979. We gaan verder met them natuurlijk van die LP Them Again, prachtig nummer. Stat hij te telefoneren, dat is dan niet te geloven. Het is af en toe ook net te dik voor elkaar zo hier. Multitasken. Ja, ja. Nou, oké. Okay. Volgende nummer van, them, van die LP, Dem uh, again, heet How Long? Moet hoop wel ik. Dat het zeggen, hè? He? Ik moet het wel goed zeggen. How Long? How Long, baby? Ook kan ook. Ja? Ja. How long? How long, baby? Challenge number one. I know, I know you've been doing me wrong You've been seen all over town Playing the field, putting me down How long can this go on? Must you treat me Like a fool How long How long baby Don't you know You're breaking the rules Do you think It's only a game With that, you're acting. You'll drive me insane. How long can this go on? <laughs> Must you tear my soul apart How long, how long baby, will you break, will you break my heart? Let me hear you say that we will start anew. Een jarig geluid, een gitaartje waarvoor het eerst een tremolo opkwam. Een orgeltje, waarschijnlijk een fox of een farvisa, één van de twee. Want dat geluidje was ook onmiskenbaar en dat waren zo'n beetje de enige merken in die periode. 1965, 1966 toen deze plaat uitkwam. How Long Baby van Van Morrison en Them. Het is tijd voor de confrontatie. Nee, dat... <laughs> Je moet het goede knopje indrukken, joh. Oh, sorry. Ja, de confrontatie, dus zei ik al. De The Beatles, The Rolling hey, hey, hey. The Beatles, de confrontatie. Vandaag staan ze weer tegenover elkaar. De LP Help en de LP Out of Our Heads, de, de de latere versie. Uh, en ik heb vandaag zin in ruig. Dus we gaan ruigen. De, ja, Beatles, wat jij wil. de Beatles namen een nummer op. De enige cover. Nee, de, nee er staan twee covers op die, op die LP Help. Een liedje van Buck Owens. Dat is een country werkje Act Naturally. En een nummer van Larry Williams. En dat was een rocker. En daar was John Lennon nou helemaal gek op. Hier is hij. Dizzy Miss Lizzie Een van de laatste covers die de Beatles uh, wel hebben opgenomen, want vanaf dat moment uh, kwam dat eigenlijk niet meer voor dat de covers op Beatle LP stonden. Maar dit is, uh, op een Help stonden er nog twee. Uh, te weten, Act Naturally en dit, uh, Dizzy Miss uh, Lissy. Ehm... Um, en uh, dat was eigenlijk denk ik wel een beetje ook als tegenstem bedoeld voor het zeer zoetsappige Yesterday wat daar vlak voor stond. Dus dan had je net Yesterday gehad en dan was je net een beetje een romantisch nummer. Oh, nou dat knalde er weer uit natuurlijk. Fantastisch. Goed, uh, ik zei het al, we zijn een beetje op ruig vandaag. En uh, de, we hadden dus uh, de Beatles met uh, dit, deze cover van Larry Williams. En hier zijn, komen we weer met de Stones. The Rolling Stones. The Beatles. De Rolling, Rolling Stones. De confrontatie. Ja, de Stones met een lekker raag nummer van de LP Out of Heads. Nummer 2, de, de recentere versie dus zeg maar. En dat heet She Said Yeah, hier zijn de Stones. Ik vind hem wel uh, goed. Ja, van, ja. Uh, je vond hem wel goed. She said ja, yeah, en dat was een nummer van uh, de Stones. Ja, niet van hunzelf. Want het uh, kan ik zo niet nakijken. Want het staat op de platen. namelijk? Op de platenlabel. En deze plaat heeft Jackson geen... Jackson Christie. Christy. Nou, ja, want deze, deze plaat komt uit een verzamelbox, dames en heren. Ik heb toen de tijd, uh, in 1971 of zo, was dat geloof ik, kwam er een verzamelbox uit van alle Stones-platen tot dan toe. En u weet, in, rond die periode waren de Stones. Uh, hebben ze hun eigen Rolling Stones label opgelegd, En gingen ze dus weg bij Decca En Decca vond toen dat ze nog een keertje terug moesten slaan. En die hebben toen een, een box uitgebracht. Een hele mooie box trouwens, waar alle Stones-LP's in zitten van die eerste periode. Dus vanaf de eerste tot en met de laatste. Nou, dat is een onuitputtelijke bron. Er zit geloof ik iets van 10 of 11 LP's in. Dus uh, dat is zeer de moeite waard om daaruit te putten. Ik vind het alleen veel te zwaar om die hele box hier een keer mee te nemen. Maar op deze plaat staat dat hij gepubliceerd is in 1971. Dat is natuurlijk niet waar, want de plaat... Dat de original Decker Records staat er ja. ook nog op. Ja, uh, de, hij, is dus, uh, hij is dus oorspronkelijk verschenen in 1965. Deze Out of Our Heads. En ik zei het al, er waren twee versies. Je had een Engelse en een Amerikaanse versie. En het merkwaardige was dat op deze versie een aantal grote hits niet staan... die op de originele versie wel stonden. Nummer als The Last Time, uh, I Can Get No Satisfaction... die staan op deze versie dus duidelijk gewoon niet. En dit is de Amerikaanse versie neem ik aan. Dit is de Amerikaanse versie. Oké. Goed, we gaan weer naar Herman van Voon. Telefoon, autofoon, wat is het? Herman van Veen. Oh, die. Herman van Veen. Van de LP in Vogelvlucht. Een dubbel LP, weliswaar. En prachtige plaat met hele mooie liedjes. En dit vind ik eigenlijk altijd zo'n ontzettend aardig liedje van Herman van Veen. Het is een beetje apart, maar ik vind het wel leuk. Hier komt-ie: De klets naar de clowns. Hallo, ik wat Clouds. Zijn nog maar de mensen langs de kant dragen veel betere maskers tegen weer en wind bestand. Ja, zelfs de vrouw van de bakker verbergt haar blauwe plekken. Het leed gaat keurig aangekleed over straat en in de tram. En ondertussen valt de regen, en kinderen soppen hun kaplaarzen lekker in iedere plaats. En moeders die klagen en vegen hun kinderen schoon aan het gras. En dit voor de oorlogsbestrijding, de straten zijn verzeerd. Heren weten dat geld gaat rollen zodra men de teugels viert. In het park staat een standbeeld van een dief uit 1600. Het loon van stelen in het groot, iedereen kijkt opeens omhoog. Honden vluchten, de lucht betrekt en lijkt van lood. Moeders proberen te schuilen, de hemel huilt van geluk dat lucht op. Het weerlicht, God maakt een foto van een stad onder druk. Dertig manieren om borsten te verpakken, rubber en seks in blik. Winkels voor roze suikerbeesten, mensen maken zich dik uit. De muur haalt een man een bal met gele kledder en stopt hem haastig in zijn mond. Spreeuwen controleren wat hij weggooit. Het eten ligt hier op de grond, de straten glimmen als zilveren spiegels, de stad is een kuil. Waar auto's verdrinken en stinkende plassen vol olie en vuil. Er loop ik lets met het land, en optocht, maar de mensen langs de kant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 Dat zat ik ja, Je bent er stil van. Ja, bro. Zat in de doka, oftewel de tot doka omgebouwde kluis van het voormalige gemeentehuis van Westbroek. Al jaren hoofdkantoor van Hardelijk eh, Foto's af te drukken toen Herman mij eh, riep om me de muziek te laten horen die hij samen met eh, Erik van der Werf gemaakt had. Ik was enigszins verbaasd omdat ik de tekst geschreven had op een trage melodie. Die gelukkig alleen maar in mijn hoofd zat. Want deze brecht uh, Brecht-Triaanse mars was veel mooier. En dat zei Rob Chris Preijn, De man die de tekst geschreven had. Van uh, dit klets naar Cloud. de clouds. De Unicef uh, Music for UNICEF concert. Dames en heren. 1979. Wij gaan daar een liedje van draaien. Van uh, uh, Chris Christofferson en Rita Coolidge. Ja, prachtige artiesten. En het nummer dat heet Fallen Angels. Chris Christofferson en Rita Coolidge. Rita Coolidge was eigenlijk een beetje bekend geworden een paar jaar eerder door haar deelname aan Mad Dogs and Englishmen met Joe Cocker en zo. En uh, volgens mij was dat ook een echtpaar, Chris Christofferson en Rita Coolidge. Het zou zomaar kunnen. In ieder geval, hier zongen zij een prachtig nummer en dat heet uh, Fallen Angels. En we gaan nu naar Them. Ja. En dat wordt het, denk ik ook zo'n beetje het laatste nummer van deze plaat. Er staat nog veel meer op natuurlijk. Maar goed, dan kunnen hem nog eens een keer meenemen. Dat is wel handig. Uh, dit is persoonlijk, van de, vind ik persoonlijk, een van de allermooiste nummers van deze plaat. Het is een uh, oorspronkelijke compositie van, uh, van Bob Dylan. En ik vind dit zo mooi. Echt, het is echt helemaal te gek dit. Luister nu maar. It's all over now. Baby Blue. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out, it, The saints are coming through, and it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers; better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. Het zal over now. Baby Blue. Fantastisch uh, nummer vind ik dat van uh, Van Morrison en uh, Them. Uh, over het volgende nummer uh, uh, schreef Henk Temming, de man die de tekst geschreven heeft. Uh, de oorspronkelijke tekst van, uh, was in de ik-vorm. Dus als ik kon toveren. Maar Herman van Veen veranderde dit naar de hij-vorm. Hij zingt nu over zijn zoon die net als de tovenaar aan het hof van koning Arthur Merlijn heet. Persoonlijk vind ik de oorspronkelijke versie intiemer, maar... Ik heb dan ook geen zoon die Marlijn heet. Het is geen Henk Temming die die tekst geschreven had. Wat nou. heeft Henk Westbroek ermee te maken? Henk Westbroek? Nee, Henk Temming is dit. Ja, maar Henk Westbroek heeft er ook mee te maken. Ja, dat komt omdat uh, dit nummer eigenlijk oorspronkelijk geschreven is door het Goeie Doel. O, oh. daar. vandaar komt het. En ja, Herman die maakt daar natuurlijk altijd weer zijn eigen ding van. Maar uh, dit was uh, een, uh, een, eigenlijk een liedje van, uh, van het Goeie Doel. Oké. Okay. Nou, we gaan het begonnen. toveren heet het. Hij komt overen, kwam alles voor elkaar. Als hij komt overeen, was niemand te sigaar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 van uh, het goede doel eigenlijk. Uh, Henk Westbroek en Henk Temming schreven het. En Herman maakte er een klein beetje zijn eigen tekst van. Omdat hij het dan kon zingen over zijn zoontje Merlijn. Goed. Uh, Unicef. Music form Unicef. Gaan we nog even doen. Uh, ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben. Maar het zien we zelf wel. Uh, natuurlijk de Bee Gees. Die mag je niet, uh, die mag je niet vergeten. En die uh, deden daar ook al mee. Nummer 1, Too Much Heaven. Je bent uh, als het helemaal meezikt. Als het allemaal lukt daar achter die grammofoon? Even om de box heen kijken. Ja, het lukt hem. Fantastisch. The PG's too much heaven. <fussion> ja, eerst even een applausje voor je. Dankjewel. Ik buig. Too much heaven. Music for UNICEF, the Bee Gees.